Daarmee heeft Van der Graaf de voorwaarden van zijn vrijlating niet geschonden... blijkt nu uit onderzoek in opdracht van minister Van der Steur. De arrestatie van een man met wapens bij Disneyland Parijs... heeft volgens de Franse politie niets met terrorisme te maken. De verdachte zou hebben verklaard dat hij de wapens bij zich had... om zichzelf te beschermen. De man werd opgepakt in een hotel bij Disneyland... waar hij samen met een vrouw een kamer wilde boeken. Bij een tassencontrole bleek dat hij twee handvuurwapens in zijn bagage had... en hij had ook een koran bij zich... De vrouw ging er bij zijn arrestatie meteen vandoor. Ze is nog steeds voortvluchtig. De politie heeft wel een vrouw opgepakt... maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Automobilisten die blijven weigeren een verkeersboete te betalen... kunnen straks een wielklem verwachten. Maandag begint daarmee een proef in Rotterdam, Amersfoort en Roermond. De politie hoopt dat het daardoor minder vaak nodig zal zijn... om een auto weg te slepen. Dat is een tijdrovende en dure methode...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 Shop of you will burn in my tongue, and so I'll have through this song. Yes, en de kop is eraf van deze alternatieve VM En uh, we begonnen met een nummer van Fabiana Dammers met uh, Roundabout Town. Dat heeft te maken met morgenavond, want uh, zij treedt op in de Asgard... samen met Jure van der Linden dat, uh, en Wouter Peters, dat moet ik er ook nog bij zeggen. Want uh, dat doen we niet zomaar omdat Fabiana Dammers natuurlijk hier meerdere malen geweest is... maar ook Jero van der Linden is geweest... Vorig jaar nog, toen hebben wij hem hier uh, eventjes uh, bij ons op bezoek uh, gehad... Dan heeft hij een aantal nummers uh, gespeeld. En dus zijn ze morgenavond te horen in de Asgard. Uh, dat is in Beverwijk trouwens. Roundabout Town is uh, um, de clip die Fabiana Dammers uh, deze week... of eigenlijk vorige week uh, online heeft uh, gezet. Tenminste, op uh, de muzikantenpagina van haar is het uh, een en ander te vinden... van dat nummer. Dat is uh, gedaan door een goede vriend... Uh, die zij kent uit Amsterdam. Randolph Leclerc heet hij geloof ik. Uh, daar hebben ze een, uh, ja, een paar opnames uh, gemaakt. En uh, deze, uh, dat nummer dat hebben ze opgedragen aan de tante van Fabian de Dammer. Zo zit het uh, verhaal ook eigenlijk een beetje in elkaar. Het gaat over haar rondreis in Schotland... En dat was eigenlijk uh, de plek waar ontzettend veel van die uh, rotondes waren. En dat is de reden waarom ze dus op een gegeven moment uh, dit het liedje heeft uh, geschreven. Roundabout Town. Nou, uh, vanavond hebben wij uh, in de studio uh, muzikanten. We zijn er altijd weer heel erg blij mee dat we ze hebben. Het is... Uh, Danelys, zegt het goed, hè, geloof ik toch? Of uh, ja, je mag wat zeggen hoor, want uh, de microfoon moet Hallo. Een... ja zie je. Kijk, het moet, moet, moet, uh, moet een klein beetje werken. Maar uh, jij gaat uh, vanavond uh, de boel uh, in ieder geval opziekeren met wat live muziek. Zeker. Want ik heb uh, begrepen dat jij een tijdje terug in uh, de, de geleden van de Amsterdam Songwriters Guild uh, wat gedaan hebt klopt klopt ja, he? klopt. ja, ja. He? dan heb je ook uh, ongetwijfeld met uh, mensen te maken als Ro Halfheid van Host ja zeker zie ja. zie zie ja. <laughs> ja, en, uh, en dat uh, nou ja dat, daar uh, doordat ik even op zijn uh, profiel of wat dan ook zat de koekeloer toen kwam ik ineens uh, dat uh, verhaal van jou tegen en die denk nou ja, gaan dat ze gewoon was eens even vragen van heb uh, je uh, langs uh, we, het is gebeurd wel vaker hoor dat we mensen uit het uh, Songwriters Guild van Amsterdam uh, hier uh, Leuk, of de, de groene. Tenminste, frisse lucht. Ja, <laughs> Goed, je bent, niet Goed helemaal, ja, want je bent niet helemaal alleen. He? Want uh, weet je, je hebt nee. een contrabas-bassist uh, meegenomen. Zeker. Ja. Dat is uh, Jaap. Ja, ja heel comment. leuk, want ik heet ook Jaap. Dus, uh, <laughs> dus dat kan heel erg leuk worden. En uh, Marcus uh, die gaat uh, straks uh, de boel ondersteunen. Maar die staat alweer heel driftig klaar om de soundcheck uh, te doen. Dus dat uh, gaan we dan ook uh, nu uh, zo langzamerhand uh, doen. Dank je wel even voor dit moment. Okay. Uh, Even twee nummers achter elkaar. Zodat we dan uh, ruim de tijd hebben om dat, uh, dat op een goede manier uh, te doen. Uh, de eerste, dat is uh, van een uh, songwriter. Ja, hij, niet zomaar. Hij heeft ook de grote prijs van Nederland gewonnen. Net als Fabian de in 2008. Hij deed het alleen vier jaar later in 2012. Ik zei nog, je moet meedoen. Hij had zijn twijfels, maar uiteindelijk won hij het wel. Ik heb het over Rogier Pelgrim. Met een nummer. I won't go back. Of won't go back. Zo moet ik het eigenlijk zeggen.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 Necessary walls of store. See you. En dat was uh, een eigen opname die we al eens eerder hebben gemaakt... Uh, hier van Martine Bond. Dus uh, de, het is uh, in dat uh, gezin, uh, lichtpunt gezien... sorry dat ik er niet helemaal kon. In dat lichtpunt gezien dus... Uh, uh, hebben we dus hier een aantal uh, redelijk grote namen... op het uh, songwriters vlak uh, hier gehad. Dus uh, Ik ga eens even kijken of wij slangs uh, uh, kunnen gaan beginnen. Maar uh, ik denk dat dat nog even op zich laat wachten... Dus wat dat er gaat, uh, geven Marcus nog even de, de nodige gelegenheid. Maar dan heb ik nog, uh, nog wel wat andere dingen hier... Uh, die ik nog uh, heel mooi zou kunnen draaien. Bijvoorbeeld uh, uh, deze. Deze is ook heel erg leuk. Want, want uh, wat is nou het, uh, het grappige? We hebben On The Run van Martine Bond. Maar uh, Aisha Traidia heeft daar ook een gemaakt. Maar dat is een hele andere versie. En ze was toevallig deze week jarig. Dit is zoals die van haar kant uh, klinkt. Ook On the Run dus. Come all the way Won't be turning around Dat uh, was hem dus on the run. Maar dan uh, een andere versie. Een andere versie, totaal ander nummer. Maar het, uh, het effect is natuurlijk hetzelfde. On the run van uh, Aisha Traidia was dat. <coughs> Bracht de tijd om tien voor half negen. Dat betekent dat we eens even gaan kijken aan de andere kant uh, van uh, waar ik sta. En dat is de plek waar uh, Danelijs <laughs> staat. En achter Danelijs schuilt Daniela Cornelissen. Ja. Dat zeg ik goed, hè? Dat ja. klopt. Ja, <laughs> je zit om je heen te kijken. Maar, <laughs> maar goed, uh, even nog voor de mensen thuis. Uh, dan Lies, waar komt dat vandaan? weet je dat, uh, Het is van... eigenlijk heel simpel. Ja? Het is, uh, ik, mijn naam is Danielle en ja. ik analyseer veel. Oh, dus jij dacht van nou dan uh, maak ik er een mooie uh, samentrekking van en dan heet ik Dan Lies. Ja, ja, ik heb best wel lang nagedacht over een artiestennaam, maar... Ja, deze vond ik het vattendst. Maar ja. er zijn een heleboel andere mogelijkheden nog. Maar goed <laughs> ik heb deze gekozen. Je hebt deze gekozen. <laughs> um, met onder andere een Ja. Waarom de ukelele? Um. Nou, eigenlijk omdat ik heel veel last van mijn rug heb gekregen uh, jaren geleden. En toen heb ik steeds allemaal gitaar geprobeerd. Dan weer die, dan weer die, dan weer die. Een uh, travelgitaar, uh, zizi topstijl om, uh, ja. om een middel. En het, het was het allemaal niet. En toen ben ik uh, de bariton-ukalela tegengekomen. En die heeft onderste vier uh, dezelfde stemming als gitaar. Dus dat was voor mij redelijk makkelijk overstappen. En het is gewoon een licht instrument. En hij maakt best wel flink lawaai voor zo'n kleintje. Dus en dan is ook heel handig om mee te reizen als je buitenland optreedt. Ja. Dus allemaal die redenen allemaal. Heel goed, heel goed. <laughs> en uh, hebben we dat, ook, uh, dat mysterie ook opgelost. <laughs> um, het is uh, tijd uh, voor de, de eerste twee nummers. Ik zou uh, willen vragen, wat zijn de eerste twee nummers? Het eerste nummer heet Circles en het tweede nummer heet Insight. Oké. Okay. You live of light You live of light I'm so proud. Tweede en dat is insight. Yes. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment... Uh, dan op een gegeven moment... Uh, heb je ook zo'n opname waar uh, Michael Jackson... Uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, Beat It opnam. En op een gegeven moment hoor je dan... de deur opengaan in de studio. Uh, dat is echt origineel gebeurd. En hey folks, hebt... anybody want coffee? <coughs> so, nee, zo is Je hoort ook echt... Eerst kloppen en dan hoor je de deur overgaan. En op dat moment zit Eddie van Helen die solo op een gegeven moment in. En het lijkt net alsof Eddie van Helen die hele solo doet. Maar de deur ging echt open. Oh. Dus dat hebben ze op een gegeven moment ook maar op de plaat gelaten. Dus uh, die ene klap, die ene handclap uh, bij mij aan helemaal dacht ik aan het eind. Die was van, dus, van mij, maar dat heb je heel mooi opgelost. Uh, dat was dus Inside. Uh, dankjewel uh, jullie beiden. Uh, we gaan even, even een kleine een korte break uh, doen. En daarna dan gaan we nog twee nummers van, van jullie horen. Dus dat vinden we heel fijn. Thanks. Dank je. <laughs> uh, dat was Denalyze, deel 1. En dan komt uh, zo dadelijk natuurlijk een deel 2. Maar die deel 1, en, of die deel 2... dat gaan we eerst met een blokje van twee uh, nummers achter elkaar doen. Uh, bijvoorbeeld deze band uit Zeeland. Daar komen ze vandaan. Ik heb het over Jimmy Dumbel. En dat nummer dat heet Shackway of Love. I'm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 Als de sterren al lang zijn gevlogen in uren langs mij. Niet vandaag. Was dat aina? Was dat niet vanavond? Uh, nou, dat zal ook zeker niet gebeuren vanavond. Maar het uh, liedje heeft uh, wel degelijk hier in de regio aangeslagen. Uh, ze komt uit Haarlem en zij is een van uh, de winnaars van Gitaarlem. In 2014 uh, is, uh, is dat uh, geweest. En uh, we moeten alleen nog even nagaan wie in 2015 dat uh, geweest is. Want dat heb ik niet 1, 2, 3 uh, meer uh, mee. Ehm... Um, ja, tweede blokje van, uh, van twee nummers met uh, Danelaars. En ik zal uh, toch even opletten dat ik niet uh, meteen... Uh, want anders is het uh, gelijk uh, van... Uh, wat was dat ook alweer? Er was op een gegeven moment een klarinettist uh, een die, die het mij net van uh, Die was ook bezig met een, uh, met een uh, stukje uh, dynamisch gedeelte in een uh, in muziekstuk. En vervolgens... Begon er ook ergens iemand er tussendoor te komen. Dus, dat was niet helemaal de bedoeling. Dus nou ja. Het, het, uiteindelijk is het de bedoeling dat wij gewoon weer naar twee liedjes gaan luisteren. Um, welke twee nummers mogen wij gaan horen? Het volgende naar mij: Menu. Menu? Menu. Het is een heel ander nummer dan eigenlijk de meeste van mijn nummers. Het is ja? een beetje bluegrass. Ja? Dat heb ik de laatste tijd. Uh, ontdekt dat ik dat heel leuk vind. Ja, ik vond dat altijd al wel leuk, maar ja. ik had het nooit geschreven. Ja. En nu heb ik een liedje geschreven. En het valt ook goed bij... Uh, bij andere mensen, want die zeggen echt... ja, je moet alleen maar dat gaan doen. Ja. Ik wil eigenlijk gewoon alles, van alles en nog wat doen. Maar deze heb ik in ieder geval geschreven. En daarna komt het nummer Colored Light. Dat is ook weer totaal anders. Colored Light? Uh, ja. Oké, okay, dus Dan maar horen. Eerst krijgen we een menu. Alright. One, two, three, four... Menu, of menu heet het nummer gewoon. Hè. Ja, ja. Ik heb geschreven voor, voor een winkel met allemaal spreekproducten in Amsterdam die ging. Oh? Ja, alleen maar regionale spullen. En toen dacht ik, nou, als ik daar toch speel bij die opening, laat ik dan een liedje schrijven over alleen maar eten. Ja, en ja dat is wel ja. heel leuk gevonden natuurlijk. <lacht> uh, en jij hebt voor de rest van de avond gewoon lekker kunnen eten, of niet? Uh, ja, inderdaad. Ja? ik heb uh, van De vertaling was een hele hoop eten. Ja, oké. Okay, en okay. groente, fruit en alles. <laughs> ja, ja cool. uh, helemaal ja. goed. Uh, het tweede nummer wat we nog. Wat zeg je Jaap? Alle kat en honden in de buurt weten ook honden. Och jee. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> oké. Okay, uh, goed, het tweede nummer van dit uh, blokje van twee is natuurlijk Colored Light. Jee, waar zat die nou tussen? Want eh, uh, vorig... oh, uh, ja. zie, zie, Het is, de is keer ding, dat ik zin... dat ding mee heb. Het is een beetje verstopt, uh, geloof In ik. In de ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik, ik. Ja, dat is wel mooi. Ja, ik... Uh, het, uh, ah. het, het voldoet meteen ook uh, precies aan datgene uh, wat ook beloofd wordt... <laughs> door jou, Weet oh ja. je dat drieën dromerige uh, wat, er, uh, wat er wat er wat zit? Want ik uh, ik heb toch even mijn, uh, mijn ogen oog even half uh, dicht gedaan en ik, oh, ik okay. ja, ja je, wordt, uh, je <laughs> wordt toch wel op een, een of andere manier uh, meegenomen uh, met, uh, met de muziek die je maakt. Dus uh, wat dat gaat. Uh, nou dat is een goed teken. Ik ja, nou, ja ja Het teken is een compliment. Ja, ja Dus uh, die die, die keer je in ieder geval en dit, uh, dit is ook een ik, ik heb een beetje het idee, er zit iets vrolijks onder in dit uh, nummer wat je net uh, gespeeld iets hebt. Iets vrolijks onder? Ja. Er zit ja. iets er zit, er van optimisme van zit erin. Ja. ja. Het is, uh, ja, hoe kan ik dat best uitleggen? Het is, het is een beetje van alles wat. Van alles wat. Ja. Oké, okay, nou we gaan, we gaan je zo uh, nog uh, aan de andere kant van negen uur natuurlijk nog uh, tegenkomen. Dus uh, gaat helemaal goed komen. Uh, dat was uh, het tweede blokje van twee. Straks uh, na negen hebben we natuurlijk ook nog een, uh, een derde blokje. En daarna gaan we natuurlijk ook nog even met, uh, met, uh, met Danielle even praten over de, de muziek die uh, ze verder uh, natuurlijk uh, maakt. Dat zou dadelijk nu eerst tijd weer voor muziek uit onze toverdoos... de Tiger Palets, die wij dus gaan zien in de vierde voorronde van de Rob Akta Dat is volgende week. Dus dit gaan wij nu ook even draaien. De scène. Af. Uh, maar dat was uh, toch onmiskenbaar. Het uh, geluid van uh, Jeruzalem met uh, Shadowland. Daarvoor de Tiger Pilots. Die uh, wij dus uh, bij de vierde voorronde van de Rob wordt uh, gaan tegenkomen. Volgende week donderdag de uh, compilatie van de derde voorronde. Dan weet je dat ook alvast. Dus uh, zet die alvast maar in je agenda. Dan uh, weet je in ieder geval uh, dat wij uh, daar aandacht aan uh, gaan besteden. Waar we ook nog uh, aandacht aan be gaan besteden is nog één Nederlandstalig nummer die je nog uh, tot aan het nieuws van uh, 9 uur uh, gaat horen. Dat komt uh, van een Utrechtse uh, muzikant. Uh, hij wordt ook wel de Tom Waits van de Lage Landen genoemd. Uh, ik heb het over Jan van Piekeren met zijn uh, muzikant. Uh, in de Voorstraat tot aan het nieuws van 9 uur. Als de maan het van de zon verliest... de Voorstraat zonder haan ontwaakt...